Goedenavond, ik ben Jeroen Gortworst en dit is het nieuws van NOS op 3. We moeten allemaal weer zoveel mogelijk binnen blijven. We doen ons best, maar het virus doet het beter. Het kabinet heeft net een hele rij nieuwe coronaregels afgekondigd. Die gelden voor de drie komende weken. Een van de belangrijkste is dat je alleen naar je werkplek moet gaan als het echt niet anders kan. Dus ook even geen teambeeldingssesjes en bedrijfsuitjes. En als er in de werksituatie toch een bronbesmetting plaatsvindt kan zo zo'n kantoor of werkplek voor 14 dagen worden gesloten. Een gezellig dagje uit zit er ook niet meer in... want het kabinet vraagt iedereen niet zomaar te gaan reizen. Je stapt niet in de bus of de auto om te gaan winkelen met een vriendengroep. Winkelen is geen uitje, doe het alleen. In winkels moeten winkeliers er nu echt op gaan letten... dat mensen anderhalve meter afstand houden. En in een paar steden gaan de maatregelen nog verder. Voor Amsterdam, Rotterdam en Den Haag... Komt daar vanwege de hoge besmettingsgraad nog het advies bij om in de winkel een mondkapje te dragen? Ook de groepsgrootte wordt weer ingeperkt. In principe maximaal 40 mensen buiten binnen 30. In de horeca gaat alles om 10 uur dicht. En ook bij sportwedstrijden mag geen publiek meer zijn. We kunnen dus blijven sporten, ook in teamverband. Maar dat moet even zonder aanmoedigingen vanaf de kant of vanaf de tribune. En zonder biertje of chocomel na afloop want de sportkantines gaan dicht. Wil je alle maatregelen nog even nalezen? Check dan nos.nl. Ander nieuws dan Jos B ontkent dat hij Nicky Verstappen heeft misbruikt en vermoord. In de rechtszaal zegt de verdachte dat hij Nicky Verstappen heeft zien liggen, hem heeft aangeraakt en is weggefietst toen hij doorhad dat het jongetje dood was. Maar de familie gelooft niks van zijn verhaal. Als het aan het openbaar ministerie ligt gaat de voorman van motorclub No Surrender 12 jaar de bak in. Tegen drie andere leden zijn straffen van drie tot zes jaar geëist. Het OM noemt de vier ordinaire criminelen omdat ze bezig waren met drugshandel en mensen mishandelden. Dit is dus nog een eis. Over anderhalve maand is de uitspraak. Het weer. Vanavond valt op veel plekken een buitje en het koelt vannacht nauwelijks af tot een graad of 13. Morgen klaart het op en is het wat droger dan vandaag met af en toe zon. Behalve in het oosten wordt 15 tot 19 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Veel files staan er niet in Noord-Holland. Alleen op de N207 van Hillegom naar Alve aan de Rijn doe je er 10 minuten langer over bij rijn -Saterwoude. En op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar is de vertraging 5 minuten bij Alfred Haarlem Zuid. Tot zover de verkeersinformatie.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 Moet Stan langzamer gaan rijden? Komt Danny te laat om Tess af te lossen? Kan Tess haar man niet op tijd oppikken? En missen Fennas ouders de I-musical? Laat je hond niet uit bij het spoor. Het heeft meer gevolgen dan je denkt. In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 Zandvoort heeft het, en jij beleeft het. Zon, zee, zee, Zandvoort, een zomerhit. Dit is de zomer van ZFM, met nu de herhaling van Alternative FM. Nou, uh, zullen we dan maar. Nou, uh, zullen we dan I don't understand what's going on, who is right and who is wrong. Tell me, how do you feel about it, how do you feel about it?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 on, Who, who is right? right? Who is wrong? Tell who me how do you feel about it? How do you feel about it? I don't, what I don't understand what's going on. Who, who is right? Who right? is wrong? Tell me how who do you feel I don't about feel it? About how do you feel about it? Behind the mask, right behind the screen, is wrong, it's so, so crystallized. It's a brutal it. scene. You never know if we so are heading on on. for the answer or the answer. About about appearances is, is heaven. Mm, I yeah. what's going on. Mm, Who is right? Is wrong. Mm. Tell me how do you feel How do you feel about it? I don't understand what's going mm. Who is mm. right? Is wrong. Tell me how you feel, it? How you feel it? First paragraph. The presents the writer's personal and the topic the things supported by reason, and that heard, orient, internet, express emotions the together with these the and is gone. Dat is hem. Uh, Malou was dat. Malou Vriends. Uh, was zoals ze voluit heet. Uh, how do you feel about it? Uh, het is uh, vandaag uh, 24 september. En uh, ja, het uh, feit dat we dus iets moeten vieren. Want uh, er is een systeem wat... Uh, wat Lekker klinkt, moet ik eerlijk zijn. Het ziet er ook gelikt uit. Dus ik uh, kijk ook met een scheef oog naar links. Uh, want uh, ja, we hebben een ander uh, systeem. Uh, wat de plaatjes uitzoekt en noem maar op. Uh, misschien dat je die uh, over een tijdje ook nog wel eens uh, voorbij hoort komen in een non-stop uh, systeem. Deze van Marlou. Ik vind het wel trouwens heel erg leuk. Dat uh, de plaat inmiddels ook een beetje op... Uh, ...gepikt wordt niet alleen door ons, maar ook in de buurt van Rotterdam. Want collega Willem de Waard van Zwaardvis heeft dat ook al uh, gemerkt. En komende zaterdag uh, zit, als het goed is uh, Marou uh, telefonisch ook in de uitzending uh, met uh, collega Willem de Waard... ...om te praten over het werk wat zij heeft uitgebracht. Uh, dat uh, is dan bij Radio Kapelle te horen, ik zeg het er maar even bij. Uh, want dan weet je ook waar je het uh, kan vinden. Iets anders, uh, want uh, muzikanten zijn ook nog wel eens heel sociaal de meesten zeg ik erbij. Uh, die uh, deze tip kreeg ik van Hanneke Laura uit Den Haag, uh, want uh, Hanneke zelf uh, maakt natuurlijk ook muziek en zei: joh, je moet eens een keer luisteren naar Sahil Baal. Die heeft een hele mooie EP uitgebracht en niks uh, is te veel gezegd. Want Ask the Child, zo heet het, de uh, uh, EP, heeft heel veel schone stukken in in Keep It. En dan met nog iets erachter ...toch iets in een hokje moeten stoppen... ...dan uh, valt dit onder de Droompop. En het is een Drompop duo wel te verstaan. Aijl heet het. Bestaan uit uh, Lies de Loo en uh, Arjen de Wit. En de stem is natuurlijk van Lies, dat uh, had je natuurlijk al uh, begrepen. En ik hoor je denk aan de andere kant van die radio... ...of wat dan ook waar je naar zit te luisteren. Dat doet mij toch een beetje denken aan Bjurk. En dat is ook eigenlijk wel een beetje zo. Dus dat uh, is eigenlijk het hele verhaal. Keep it with yours. Ik uh, Balkan, net niet uh, helemaal uit de, de titel. Uh, dat is uh, wat, uh, wat je ervoor hebt uh, gehoord. Het leuke is, uh, van de interviews zijn al uitgezonden. Namelijk op uh, de woensdagochtend. Want uh, we hebben straks uh, Daphne Hotland in de herhaling. Gisteren heb ik dat uh, gesprek gevoerd. In de woensdagmorgen show. Uh, en dat heb ik uh, zelf ook gedaan met Romy Larover van Roaming Lens. Maar dan een week eerder. Dus dat uh, gaat uh, allemaal straks uh, gebeuren. Nu. Nu gaan we nog even gewoon vrolijk verder met het lijstje wat ik heb ingevuld. En dit is Nederlands talig. En de man heeft ook nog eens meegewerkt aan de Rob Akda-woord. Stijn van den Berg heet hij. En het yeah. nummer dat even vrij ik. Yeah. De... ik weet nog goed zo'n negen jaar geleden. Jij in het derde, ik in het tweede. Ik zag je staan op het schoolplein. En ik wist van, daar moet ik wezen. Dus liep naar je toe en vroeg... Ga je straks wat doen? Jij gaf een glimlach, pakte je rugzaak. Zeg ga je mee, want ik heb een goed plan. Want je bent vrij lief. Is wat je zei lief. Dus doe wat je altijd al doet. Straat. Starbucks gehaald, ik hield niet van koffie, maar het was het waard. Op het station, onderweg naar het perron. Met het heet onder mijn voeten, wat, wat gingen we daar doen? En ik weet niet goed waarom. Maar shit, wat je deed met mij. Ik was er zo niet bij. En we haalden Babi Panggang, totdat de trein kwam. Toen zei je, hey, we gaan een hier doen naar Rotterdam. Want we zijn vrij lief. Is wat je zei, lief. bang om te doen wat je wilt. Dus lief, wees niet bang om te zijn. optreden gedaan in het patronaat. Deze twee. Um, de één ken ik echt Persoonlijk, dat is Dylan van het tweetal Low Reddit Sound System. De andere heb ik ooit alleen via de telefoon gesproken. En één keer een paar keer gewoon via de sociale media kanalen. En dus ik ben eigenlijk één persoon verwijderd van Tessa Lamers. Dat is de andere helft, de Lassette. Om wel te spreken over de volledigheid van het project. Het is onder de vlag van Low Eddie Sound System. Featuring Lassette, zo is het. We do it anyway. Hij is uitgebracht in juli. Um, en hij was uh, oorspronkelijk al gepland om vorige week al uh, gedraaid te worden... in uh, het programma van uh, 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf. Alleen toen kwamen we er niet aan toe. Uh, is een, uh, is een di dingetje van Demi van der Wolleberg uh, geweest. Want die uh, kwam uh, het uh, tegen. En dan denk ik, verroest, dat had ik eigenlijk ook al willen weten. Maar goed, uh, in ieder geval heeft Dylan wel aangekondigd... dat 16 oktober, dat is uh, over een week of twee, drie, zo'n beetje... dan komt de volgende alweer uit. Dus uh, het is een productief baasje, die Dylan zonder van... Uh, de man achter Low Edit Sound System. En hij wilde ook nog wel eens het blaadjes achter elkaar draaien... in uh, de, de tijden dat wij erop op woord hebben. Maar dan moeten er geen uh, lockdown of andere enge maatregelen zijn. Uh, dan uh, kan het weer, maar uh, voorlopig zie ik dat er niet van komen. Zeker niet als ik het uh, nieuws heb uh, gehoord... dat uh, de baas van de IC al speelt op een lockdown. Nou, dan weet je wel hoe laat het is. Uh, en ik weet niet hoe het dan verder wordt uh, in dat opzicht. I don't know is dan ook de strekking van het verhaal. Maar dat zal heel anders uh, klinken als het gaat om dit liedje... en hij zal er ook een heel andere bedoeling hebben. Kuna Alvarez!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 Forest perfume. And catch in the winter I'll work out by chopping up old wood so the hearth warm my weary bones and at night I'll read my books by the music of the flames and travel to some forgotten land and then she laughs and takes my hand doesn't sound half bad but don't you think you're gonna feel alone and i just sit here searching for the sky just look at the sky just look at the water at the shimmering It must be Valentine Holland, eh, met Frank van Kasteren. Frank van Kasteren is hier ooit eh, geweest. Eh, de bedoeling is eh, dat als de anderhalve meter maatregel overboord gaat, dat Kafka dan ook eh, gaat komen. Maar dat is het eh, verhaal, eh, want Daphne Holland kennen we ook in een andere vorm... namelijk eh, van Zazi. Uh, dat doet ze dan samen met uh, Sabine Bosselaar en Margriet Planting. Die, die achternaam, die laatste achternaam, die zegt uh, mij wel wat. Want de wederhelft van Walter Zands uh, is uh, een planting. En uh, dat is een familie, inderdaad, van die Margriet Planting. Dus dat is wel heel, heel grappig weer. De muziekwereld uh, zit heel klein in elkaar. Maar goed, ik heb afgelopen uh, woensdag, heb ik een, uh, gisteren dus, een gesprek uh, gevoerd met uh, Daphne over... Natuurlijk de EP die ze hebben uitgebracht uh, van Kafka dan. de uh, Big Time Bubble, zo heet hij. En dat gesprek, daar gaan we nu even naar luisteren van gisteren uh, zoals we hem hebben opgenomen. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, ja, ja want uh, we hebben elkaar al eerder gesproken, maar dan in uh, de eigen uh, programma van uh, Alternative Effect. Ja, dat was, dat was uh, tijdens de eerste single, ja. Ja, ja, ja dat, uh, dat was, even kijken, Goldfish was dat. Uh, Goldfish, dat, ja. ja. Ja, dat was de aanleiding om uh, eventjes uh, te praten. En, uh, toen ja. ja, want toen vertelde je al van. Uh, van uh, even voor de mensen thuis die dat gesprek uh, bij Alternative FM niet hebben gevolgd. Uh, toen maakte jij al wereldkundig van. Uh, de EP zal iets anders zijn als het album wat we, uh, waar we mee bezig zijn. Want, ook, uh, ja. want daar zijn jullie ook mee bezig, toch? Ja, we zijn ook al met het album bezig. Ja. Dat, uh, ja dus, uh, Zeker, dus dat komt in februari waarschijnlijk. Ja. En dat zal een stuk elektronischer worden en ook wat nog alternatiever. Mm -hmm. En de EP is iets, iets meer toegankelijk en uh, wat meer akoestisch ook. Ja, dat was al te horen met Look at the Sky. Want dat was. Uh, ja. De EP, voor de mensen die thuis willen weten, heet The Biggest Time. Waarom die titel? The Biggest Time Bubble. Ja, de oh, Biggest Time Bubble. Ja, ik moet het, ja, dan moet ik wel even volledig zijn. Maar uh, hoe zijn jullie aan die titel gekomen? Heeft dat iets te maken met de tijd waarin wij leven? Nee, ja, we hadden eigenlijk hadden we de titel The Biggest Time Bubble... al voordat corona begon, vlak voordat corona begon. Ja. Uh, omdat wij, ja, we hebben onze liedjes geschreven echt door ons af te zonderen van de buitenwereld in, uh, in huizen die, uh, ja gewoon vrijstaande huisjes uh, in the middle of nowhere en daar hebben we echt met z'n tweetjes om helemaal in een soort bubbel uh, verschanst en deze, deze nummers geschreven. En ook iets, wat we, ja, dat is ook iets wat we heel fijn vinden om samen in een bubbel te zitten. Ja. Soms hè, natuurlijk alleen maar omdat je dan weer ook naar buiten de grote wijde wereld in kunt gaan. <lacht> maar soms is het heel lekker en ook heel goed om eventjes je terug te trekken en je af te sluiten. Dat is iets wat, we, ja, wat, wat tegenwoordig eigenlijk helemaal niet meer natuurlijk is. Omdat we de hele dag die telefoons bij ons hebben. En ja. daardoor altijd met sociaal contact bezig zijn. Ja. Uh, en dat is iets wat we vergeten, dat dat eigenlijk heel natuurlijk en ook heel dierlijk is. Om je, het, ja, dieren die trekken zich ook altijd even terug. Het is goed om je dan op te laden. Ja, dus daar komt eigenlijk die titel vandaan. Maar ja, toen kwam corona, dus het is dus, dus ook wel heel erg... Uh, ja, het heeft ook wel heel erg een tweede betekenis gekregen ja. daardoor. Ja, want uh, ook in deze tijd uh, leeft, uh, leven heel veel mensen in een bubbel, uh, als het ware, van ja, ja. teruggetrokken bestaan. Uh, je wordt uh, nu eigenlijk wel door gedwongen om dat te doen, denk ik. Ja. Ja. Zeker. Ja. Ja. Um, die hutjes op de hei hè, waar je het over hebt, uh, uh, waar zijn jullie onder andere geweest? <laughs> ja, uh, ik heb echt prachtige namen voor je van Nederlandse dorpjes. Vertel! <laughs> Vertel, um, misschien ken ik er een paar. Vertel, in Zeeland en ja. Kring van Dort op de, op de Veluwe. Ja. Uh, en we zijn in Lochum geweest en in Koudhoorn. Dat zegt maar niks. Veluwe. Oh, ja. Ja, Koudhoorn is echt piepklein. Dat is, ja, dat, dat lijkt mij ook. Dat is een vlek op de kaart. Waar, waar ligt dat ergens eigenlijk? Even de topografische kennis even opdoen. Uh... Het ligt in de buurt van Putten. Nou, oh ja, ja, ja, dat zegt me wel wat. Ja, ja. Oh, ja. daar uh... zijn we allemaal geweest. Ja, ja uh, inspirerende omgevingen toch. En ook een rustgevende omgeving, ja. lijkt mij ook. Ja. Nou, Nederland, is echt, Nederland heeft zo'n mooie natuur. Ja. Je moet het zoeken <laughs> Maar dan. Uh... Ja. ja, nee, echt waanzinnig echt mooi. Ja. Uh, heb je ook overwogen om uh, hier eens dus een keer uh, in de buurt te gaan komen kijken? Uh, bij Zandvoort? Ja, ja. Uh, ja, nou, wij komen in principe wij komen uit Lisse en Haarlem van Oorten. ja. ja. Dus, uh, dus we gingen vroeger ook vaak naar Zandvoort en ah, de en, Ja, uh, ja denk en... zeker. Ja, dus, zeker. Dus... Wat vind jij zelf mooie natuur daar? Uh, de waterleidingduinen, dat vind ik mooi. Ja. Dat is, dat is, uh, ja, dat, dat moet ik een beetje, ja, ik ben soms een beetje een niet-braaf jongetje. Ik kom er wel eens een beetje illegaal naar binnen, hoor. Dus, uh, okay. Want moet, ja, je moet een duinkaart uh, hebben, dus, uh, ja. dus... Ja, ik uh, ben, uh, ben ook laatst bij die ingang bij Bentveld. Uh, daar, dus ja, ja. Ingang en, uit. Uh, is... Ja, oh, mooi. Ik wist echt niet wat ik zag. Ja, ja nou, dat is... Dat is uh, ja. Het, ik bedoel, uh, dat is uh, gewoon mijn achtertuin. Uh, wat, wat er gaat. Dus, uh, ah. Ja. Ah. Ja, nou ja, niet helemaal. Ik uh, woon zelf in Zandvoort Noord, dus, uh, dus dat is van uh, de andere kant op. Um, even weer terug, uh, nou ja, vind ik altijd leuk als we een, uh, een leuk wisselgesprek <lacht> hebben. <lacht> maar um, goed, uh, um, even over, over jullie muziek. Uh, deze was uh, toegankelijker. Um, um, maar ja, zit er ook nog een, uh, ja, Goldfish, dat ging uh, meer over, um, ja, waar ging dat eigenlijk over? Vertel het even, ik ben het even kwijt ja, hoor. De goldfish, dat dat gaat eigenlijk over, ja de goudvis staat in het boeddhisme symbool voor harmonie. Ja, dat was het. En, en ja. dat is eigenlijk dat uh, dat we ja dat we hopen op een dag op de riverbank de goudvis te zullen vinden. Ja, wat denk je zelf? Uh, ik hoop het. Ik zit wel, ik vind het wel een rare wereld op dit moment moet ik zeggen. Mm. Het schijnt ook dat dat de sinds de social media. Mm. Uh, ja, ik heb een hele interessante documentaire gezien... ...de Social Dilemma, ja. Netflix. En uh, nou, allemaal onderzoeken wijzen uit dat sinds de social media... ...heel erg in op opkomst is dat de verdeeldheid op de wereld... ...nog nooit zo groot is geweest. Ja, ja. Verdeeldheid, ja, dat dat, dat, dat... ...dat komt nooit harmonie te goede natuurlijk. Nee, nee. Dus dat heel erg uh, ja, links en rechts heel ver uit elkaar kan liggen. Ja. Dat, dat, dat dat eigenlijk veel minder zo was. Dus dat mensen veel beter daarover konden praten. Ja. Dus, dus ik heb het idee dat het eerst nog verder uit elkaar gaat. Uh, maar ik hoop toch wel dat we op een gegeven moment... Uh, ja, dat we met elkaar kunnen gaan praten... en dat, dat al die groepen met elkaar in gesprek kunnen gaan. Ja, uh, ik hoop is, het heel erg. ja um, is dat ook uh, um, een beetje... het? Uh, probleem van deze tijd en proberen jullie daar als muzikant daar ook een bijdrage in te leveren dat je dat ja, ja? zeker ja? ja ook ons uh, ons album gaat out of tune heten hmm. um, uh, eigenlijk letterlijk ja uh, uh, yeah, out of tune zijn met, met de, de natuur ja. en, en, en en harmonie en, uh, en, en op ons album zitten ook wel ja, we hebben echt niet hele letterlijke uh, letterlijke protestliederen geschreven maar we hebben wel heel veel ja, eigenlijk dingen waar wij zelf heel veel mee bezig zijn, zoals ja. racisme, ongelijkheid. En dat zit er allemaal in verwerkt. Ja. Je zult het niet uh, op het eerste, ja, op het eerste oog wou ik zeggen, maar het gaat natuurlijk om muziek. Uh -huh. uh, maar je, het, is, het ligt er niet dik bovenop, maar het zit er wel in verweven, zeker. Ja, ja. Um, vind je dat ook belangrijk dat dat, uh, dat dat moet gebeuren, dit soort thema's? En uh -huh. wat is het, ja, eigenlijk wat is het leuke aan een aan, aan dit soort liedjes uh, te maken? Nou, ja, dat, dat het toch wel... Ik voel me best wel vaak gewoon machteloos. Dat ik denk, ja, ik kan niet zoveel doen. Mm. Uh, en, en op deze manier kan je in ieder geval dingen aankaarten. En ook zoals nu, als ik jou dan spreek... Mm. Dat, dat geeft je wel een aanleiding om erover te kunnen praten. Mm. En om... Uh, ja, ik vind het gewoon fijn om bij mezelf bewustzijn te creëren. En hopelijk ook bij anderen. Dus, dus ja, toch, wel, je toch ook wel... We zijn toch ook allemaal wel een beetje verantwoordelijk voor... Wat er gebeurt mm. in, de, in de wereld en het klimaat. En, en het is heel makkelijk om te kunnen zeggen. Dat vind ik zelf ook hoor. Lief, ik ben liever zit ik in een comfortabele zone en leef ik gewoon alsof dat er allemaal niet is. Want dat is veel fijner. Mm -hmm. Maar ja, ik vind toch ook dat we allemaal. We moeten ergens beginnen. En als je ja. gewoon een beetje. probeert bewust te worden. En ja, dat. Dat probeer ik zelf te doen. Ja, je, je, hebt, je, zegt net, je hebt bijvoorbeeld als muzikant ook naar de Social Dilemma. Ja, dat is gisteren toevallig ook hier aangeroerd door Tino Stuy. Een collega van oh, ons. Ja. Ja, ja, dat is hier aangeroerd. denk dat iedereen het moet zien hoor. Ja, dat, dat, dat zei hij eigenlijk min of meer eigenlijk ook. Ja. Maar goed, als ik het dan zo hoor. Ja, wat, wat moet er van die... Is, is het dan toch ook prettig dat je je er ook voor af kunt sluiten? Want ik heb zoiets van... Nou, nu vind ik het wel mooi geweest. Want dan zie ik hier en daar zie ik ook de doffe alleen er voorbij komen... of uh, eh, met gestrekt been erin gaan en noem maar op. Daar word ik zagrijnig van, hoor. Je bedoelt op social media? Ja, dat bedoel ik, ja. Ja, maar dat soort dingen... Uh, ja, je moet, je moet wel eigenlijk niet van de kijken dat ze kijken. Uh, dus uh, zij weten dat jij dat, dat... Ja, als dat bijvoorbeeld wel iets doet met mensen... als die daar wel een, een soort positieve kick van krijgen... Hm. Dan, ...dan gaan ze juist alleen maar meer van dat soort berichten sturen. Ja, yeah, yeah. uh, ja. Het schijnt ook dat de depre algehele depressie echt veel hoger ligt... ...en dat het aantal zelfmoorden onder tienermeisjes bijvoorbeeld verviervoudigd is... Yeah. Uh, ...sinds de opkomst van Instagram en uh, dat soort dingen. Yeah. Dus, dus ze werken heel erg, zeg maar, er zitten gewoon de allerbeste psychologen van de wereld, die zitten daar bij Facebook en Instagram om te zorgen dat zo verslaafd mogelijk gemaakt wordt. Het is eigenlijk, dus, uh, ja, het is eigenlijk ja. gewoon heel vervelend als ik dit soort uh, weer uh, dingen hoor, uh, wat, wat dat er gaat. Ja, maar het is wel goed dat jij je daarvoor kan afsluiten, maar ik <kwijls> kan dat, niet. Dus ik ben wel echt verslaafd daaraan. Ja. Uh, een pingeltje zeg maar, van de uh, telefoon. Je wil, ja. Ja. De vorige keer had ik het advies uh, tegen je gegeven... wees geduldig. Ik zou bijna nu uh, de volgende advies uh, tegen je willen zeggen... probeer je er toch wat meer voor af te sluiten... en uh, wat vaker uh, naar andere <laughs> dingen te ja. kijken. Ja, het werkt hoor. Ik kan het je aanbevelen, dus wat dat er gaat... Ja, gewoon, gewoon muziek maken. Ja, ja ik denk, uh, doe waar je goed in bent, denk ik dan. Ja. Uh, uh, uh, nog even één ding, want het uh, derde nummer op uh, The Biggest Time Bubble... Zeg ze het zo goed? Ja, ja? zeker goed. Ja, A Memory. Wat, uh, ja. wat is uh, de strekking van dat verhaal? A Memory, ja, dat, dat is eigenlijk echt... Uh... Dat is, dat is een, een herinnering. Dat is een, een heel romantisch beeld. Ja. Er zit helemaal uh, niks politieks achter of zo. Geen politieke boodschap. Ja, je, je moet dat eigenlijk gewoon luisteren, denk ik. En ik denk dat het voor, ieder, voor iedereen een ander verhaal is, namelijk, als je daarnaar luistert. Oké. Okay. Dat, dat, ja. dat iedereen er iets anders in herkent. Ja, oké. Okay. Nou, een duidelijk ja. verhaal. Het is, het is uh, van uh, goed naar het liedje luisteren en dan kun je misschien zelf ja. je voordelen uh, meedoen. Dat is eigenlijk wat je zegt. Ja. ja? ja precies. Ja. Zullen we hem dan maar gaan draaien? Probeer, probeer in je eigen kijken wat er naar boven komt. Helemaal goed. pop. Ja. ja. Nou, we gaan hem draaien. Oké, okay, dankjewel. I'm going to not be the greatest woman Als er iets uh, tegen truttigheid uh, bestaat... dan moet je maar naar General Beard uh, luisteren. Got what you need... Daarvoor hoorde je A Memory van Kafka. Met daarin uh, natuurlijk het uh, gesprek. wat ik uh, gisteren heb gevoerd. in het uh, programma op de woensdagmorgen. met Daphne Hotland. de ene helft uh, van. Uh, de vrouwelijke helft van Kafka. En uh, zij vertelde uh, alle ins en outs. over de Big Time Bubble. de EP die uh, vorige week is uitgebracht. Uh, uh, goed, we hebben er nog, uh, nog een paar uh, te draaien, denk ik. Uh, de ene ervan is uh, deze van uh, Anna. met uh, drie keer één. Het nummer uh, dat heet uh, Freddy. A thought going on in my head, but it keeps on fading away. You're gonna meet somebody one day. They said to me and all of my Same same back off black out i know we will never play the same game friend freddy will you stay with me ah oh, i know you're just a daddy, but you make me feel ready to be the one that messes up mm, messes up to be the one that messes up mm, messes up you keep on messing my mind Anna met Freddy. En daarachter hoorde je dit hele mooie nummer van de dames van Ice of Ruby. Het is bijna, nou ja, 9 uur. Dat betekent dat ik er nog eentje kan doen. En dat is Labashida. Vorige week hebben we die ook al gedraaid hier bij 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf. En uh, het mooie is, de viool wordt gebruikt. Dat uh, zei Demi van de Wolleberg uh, vorige week. En als je dat kan, dan heb je lef. En La Bashida doet dat van het album Status Seeking. Wel een beetje stevig. False flag hoor je tot aan het nieuws van 9 uur.